Kees Rood met het NOS-journaal. In een verklaring zegt hij dat de Amerikanen zich nu richten op begrotingsdiscipline en bezuinigingen... wat hij van essentieel belang noemt. De minister van Financiën zegt dat hij de ontwikkelingen op de voet volgt... en dat premier Rutte ook nauw betrokken is bij de ontwikkelingen. De ministers van Financiën van de G7 overleggen nog dit weekend telefonisch... over de onrust op de financiële markten... Directe aanleiding is de verlaging van de kredietstatus van de VS. Daardoor heeft de Europese schuldencrisis er een wereldwijde dimensie bijgekregen, zeggen diplomatieke bronnen. Vannacht werd de kredietwaardigheid van Amerika voor het eerst in de geschiedenis verlaagd van AAA naar AA+. Kredietbeoordelaar Standard Poor's vindt dat Amerika te weinig doet om zijn schulden terug te dringen. De afwaardering kan tot gevolg hebben dat Amerika meer rente moet gaan betalen op leningen. In een reactie zegt Frankrijk dat het nog steeds vertrouwen heeft in de Amerikaanse economie. Vanochtend uit de China vele kritiek op het financiële beleid van Washington. De werknemers van chipsfabrikant Pringles in het Belgische maas Mechelen krijgen een premie als ze blijven werken voor de nieuwe eigenaar. Veel van de 400 werknemers zijn gestopt met het werken in de fabriek omdat ze bang waren dat het loon erop achteruit zou gaan na de overname. De Pringles fabriek was eerst van Procter Gamble en is overgenomen door Diamond Foods. Dat bedrijf biedt iedere werknemer een premie van ruim 10.000 euro bruto als hij blijft. Het weer, vooral in het oosten veel regen bij temperaturen van 20 tot 24 graden. Morgen aanvankelijk zon, maar later op de dag stapelwolken met kans op een bui. Het wordt dan niet warmer dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Nieuwegein 2 kilometer door werkzaamheden. En bezoekers aan Dance Valley zorgen voor vertraging op de A9 en Amstelveen-Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en Knoopend Velsen, 7 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu Zandvoort op zaterdag. op zaterdag beginnen gewoon met lekkere muziek uit de jaren zeventig in het vorige uur de Selector en On My Radio en ditmaal een plaat van Delegation dat was Where Is The Love Zandvoort en de regio. En daarmee hebben het uh, even na drie uur een uh, donkere studio albert Jan. Ja, ik ga het licht maar even aandoen uh, zo dadelijk. Want... Ja, Lek zei het al, maar hij hoopte die regenbuig hing boven Scheveningen. Dus wellicht dat die uur ons gaat schampen. Laat hem daar maar een beetje niet. Hij is ook zo weer verdwenen. Mocht het een beetje regen vallen, het is ook zo weer verdwenen. Oké. Okay. Ja, luisteraars, welkom terug in het tweede uur uh, van uh, Zandvoort op zaterdag uh, live vanaf het Gashuisplein. Wat heeft van ons nog te goed? Uiteraard om half vier de evenementenagenda en rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van van de week en het zal u niet verbazen. Het staat in het teken van muziek. Nou, we gaan natuurlijk door met de Battle of the Giants. Hè. We blijven een beetje in jazzy sferen en in de jaren tachtig uh, muziek hangen. Dus er komt nog veel verrassende muziek te, wa staat u te wachten. Uh, we kijken even vooruit naar Place du Tetre, want dat komt weer terug naar Zandvoort. En we kijken natuurlijk ook even vooruit naar Dancing in the Street, het volgende evenement in Zandvoort. En het laatste uur natuurlijk veel sportnieuws. Dus blijft u luisteren en blijf genieten van de muziek. En we hoorden het juist. Het gaat bij Dance Valley behoorlijk druk worden, want er staat een flinke file op dit moment. Ja, het staat helemaal vol daar. Voor al die mensen die in de file staan, gaan we het volgende plaatje draaien. Hou de radio op CFM en straks lekker gaan dansen hè, tijdens Dance Valley. Helemaal leuk! Op de zaterdagmiddag en maandagmorgen van CFM worden Kim Wild en de Kids in America. En de kids komen meteen weer binnen. Ja, ja. dat krijgen ze, zo'n plaat draait. Boodschappen gedaan, hè? Boudschap is gedaan? Ja? Alles ja. weer in huis? Ja. Okay. Goed uh, luisteraars, uh, even kijken we vooruit op volgende week uh, zondag, want dan uh, is weer Plas du Tetre neergestreken in Zandvoort. En uh, dat wordt georganiseerd door de actieve vereniging beelden en kunstenaars Zandvoort. En dat doen ze voor de tweede keer, de kunstmarkt Plas du Tetre. Ook nu weer is het meest authentieke plekje van Zandvoort de Poststraat en aansluitend het naar, naar het Kerkplein het decor voor deze kunstmarkt in Franse stijlen. Maar er is niet alleen kunst op uh, Plas du Tetre aanwezig, er staan ook kramen met biologische wijnen en Franse zeepjes, heerlijke homemade pies, chutneys, worsten, olijven en tapenade. Voor geïnteresseerden op spiritueel gebied zijn er beoefenaars van onder andere het tarotkaartlezen en spirituele kunst aanwezig. Tussen de kramen sta, staat een Frans terrasje waar een overheerlijke crêpe en een drankje te verkrijgen zijn. Met op de achtergrond natuurlijk de welbekende Franse chansons. Dus kom op 14 augustus van 11 tot 5 uur. Gezellig langs en waant u op de Place du tetre in het hartje van Parijs. Nee, Zandvoort. Zandvoort. Franse chanson zei hij. Ja. Nou, je kan hem krijgen ook hoor van mij. Hier hebben we er straks nog wel op. Hier is Charles Asnavour. Vien, arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les maliciens. Qui arrive, les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et des calicots Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive bien? Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive si vous voulez voir fond les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin? Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux, poussez la toile et entrez donc vous installez sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois cours retentiront dans la nuit Ils vont renaître à la vie les comédiens bien voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrive, bien. voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrive, les comédiens Ont démonté leur tréteau Ils ont monté leur estrade et plié les capitaux Ils laisseront au fond des cœurs de chacun Un peu de la sérénade et du bonheur d'un Demain matin quand le soleil va se lever Ils seront loin et nous croirons avoir rêvé Mais pour l'instant ils traversent dans la nuit D'autres villages endormis les comédiens Viens voir les comédiens, les musiciens Les magiciens qui arrivent rien Voir les comédiens, les musiciens Bien, les les les bien, arrive... Beleef ritme ritme van Zandvoort ook op tv tekst tv op kanaal 45, 45. Thing. Uh, I'm gonna kick my feet up then Meet a really nice girl, have some really nice sex And she's gonna scream out, this is great Oh my god, this is great Yeah, I might mess around and get my college degree I bet my old man will be so proud of me Ik het tegen je. Eigenlijk is de zondag zo'n dag. Zo'n leesidee. Maar deze zondag heb je daar helemaal geen tijd voor. Hè? Want we hebben de samenmarkt natuurlijk in het centrum van Zandvoort. Dat schuiven we op naar maandag. Ja, maandag maken we er maandag een uh, leesidee van. Hech, gewoon even je baas opbellen. Jo, ja. ik kom even en wat later. Want ja. uh, ik ben een beetje leuk. <laughs> Goed, ondernemers van Zandvoort opgelet. Goed idee. Want het, Zand, het centrum van Zandvoort is hard toe aan nieuwe feestverlichting. Nou, dat ben ik wel met ze eens, want uh, dat hing her en der hing in zo'n groene tak, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus uh, ze zijn toe aan nieuwe feestverlichting. De huidige, de huidige is al behoorlijk gedateerd, vandaar dat de ondernemersvereniging Zandvoort, OVZ, in het kort ervoor wil zorgen dat er tijdens de komende feestdagen een nieuwe verlichting hangt. De OVZ organiseert op woensdag 10 augustus een informatieavond over dit onderwerp bij Beachclub 10. Nieuwe verlichting kost uiteraard veel geld, en dus heeft de OVZ bij de gemeente aangeklopt. Deze is Bereid om een behoorlijke duit in het zakje te doen, maar de ondernemers zullen ook mee moeten betalen. Om de ondernemers, lid of geen lid van OVZ, te informeren over de stand van zaken, is een informatieavond georganiseerd in Beach Club 10. Om zoveel mogelijk ondernemers in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn, zijn er twee identieke bijeenkomsten gepland. Allereerst de datum, dat is 10 augustus, en de eerste bijeenkomst begint om 7 uur, en de tweede bijeenkomst begint om 8 uur. Dus ondernemers 10 augustus zetten die in uw agenda. Beachclub 10, 7 uur of 8 uur. Ja, dus voor alle ondernemers belangrijk om bij die avonden aanwezig te zijn. In ieder geval eentje. Ja, of je wilt nog een keer horen, ga je gewoon avond nummer 2. Ja, wat zeiden ze ook alweer? Dat, dat mag voor mij ook natuurlijk. Helemaal geen probleem. We gaan ons opmaken voor vanavond. Een beetje jazz en zo inzitten voor Sanford. Heerlijk. Heerlijke big band muziek. Kijk, komt ie aan. Stukje jazz behind the beach Like his fancy clothes De rechter Meesinger op de zaterdagmiddag van CFM. Een plaatje uit 1973 alweer. De Jimmy Crouch en de Bad Bad Leroy Brown. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even een half vier. Ik wil heel graag van jou weten, Albert Jan. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Ja, nou we hebben we natuurlijk al een heleboel uh, onderdelen behandeld. Maar er zijn natuurlijk even dingen die nog nadere uitleg, uh, CQ, wat uh, een verhaaltje erbij verdienen. Nou, hadden we gisteren dus al jazz behind the bar, een groot succes en vandaag hebben we natuurlijk jazz behind the beach vanaf uh, 6 uur tot 1 uur vannacht op 5 podia buiten in het centrum, gratis toegankelijk, Eén en al jazz, funky jazz, boogie woogie en uh, uiteraard met, een, met voor de ouderen onder ons het grote optreden van het Dutch Swing College Band, nog steeds on the road. Uh, morgen hebben we Jazz at the Beach En morgen is het Jazz at the Beach En wat kunt u dan verwachten En dan moet ik even kijken waar ik dat allemaal weer gelaten heb Ja Want dan treedt het, het zeer bekende mainstream jazz combo Onder leiding van onze enige echte Ger Groenendaal Op bij Beach Club 10 Ook Beach Club Take 5 heeft uh, de intentie om jazz aan te bieden Maar ter persen gaan van het zandvoetskant was nog niet bekend Welke groep of welke combo daar gaat spelen Jazz is, het het is? Ruud Janssen Is het Ruud Janssen? Ja. Oké, okay. nou helemaal goed bij deze dat vullen we elkaar toch weer goed aan. Hè? Ja, goed, hey. Vanaf drie uur op twee uh, locaties op het strand. Heerlijke swing jazz voor de zondagmiddag. En u kunt natuurlijk vandaag en morgen ook nog gewoon gratis terecht op het circuitpark Zandvoort. Want daar zijn de DNRT, DNRT races aan de gang. Die zijn gratis toegankelijk. Twee dagen een heerlijk race spektakel. Dus als u uh, gezellig een paar dagen in Zandvoort bent. Gaat u gezellig even genieten van het circuit. Maak kennis van de sfeer rond en op het circuit. Dan uh, hebben we natuurlijk vanaf vrijdag daarnaar. Was het weer los op 12 augustus, zaterdag 13 augustus en zondag 14 augustus de RTL GP Masters of Formula 3: een echt drie dagen lang vol programma uh, met races en natuurlijk met als hoofdmoot op de zondagmiddag de grote race van uh, de Formule 3. Uh, maar nou, dat, dat, ook het programma daaromheen: de, de Dutch Formula 4 Championships, de Red Bull Kart Fight, Formido Swift Cup, HTC Dutch GT4 Championships, te veel om op te noemen. Uh, dus dat is 12, 13 en 14. 14 augustus. De 14e ook, Place du Tertre, daar hebben we het al over gehad, de kunstmarkt in de Poststraat en het Kerkplein. En op de 14e hebben we natuurlijk ook het grote Dancing in the Street Festival, waarin vele uh, DJ's op de diverse podia weer hun acte de présence zullen geven. En dat begint om 8 uur, dus zaterdag 13 augustus Dancing in the Street vanaf 8 uur en uiteraard gratis entree. Zo, we hebben weer heel wat Genoeg te doen, te doen. Uh, de komende dagen. Jongen, jongen, jongen, volle agenda. Ja, dus ik ben vaak of het in gaat plannen. Ja, ik heb vast nog iets vergeten, maar ik kom al terug. Ja, waarschijnlijk. Uh, dit is, I say a little prayer van Diana Krall. Diana King. King, jij gelijk, ja. ja.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 Ik vind deze Battle of the Giants steeds uh, leuker worden, Albert, ja? Ik nee, sta echt versteld, erop. Hey, hoor. Geweldig, hè? Muziek uit 1983 alweer. Je Elba Bones en de Racketeers en Take Me for a Night in New York. Kan natuurlijk ook gewoon avondjes zo hè? Vanavond lekker jazzen. Heerlijk! In de ruimste zin van het woord, hè? Dat bedoel nee. ik. Heerlijk, genieten lekker met een hapje en een drankje en dan lekker van podia naar podia lopen. Dat vind ik tenminste altijd het leukste. Goed, even aandacht voor een prachtig mooie expositie in het uh, Zandvoorts Museum. Want wie in Zandvoort herinnert zich ze niet? De kinderen van de Amsterdamse vakantiekolonie en van het kinderthuis Grootklijk Duin. Een goede zeelicht en een gezonde voeding was goed voor kinderen die door gezondheidsproblemen tijdelijk in Zandvoort werden gehuisvest. De fototentoonstelling in het Zandvoorts Museum toont beelden en verhalen van en over de zogenaamde bleekneusjes van toen. De tentoonstelling bleekneusjes is van 10 augustus tot en met 19 september te bezichtigen in het Zandvoorts Museum, uiteraard Swalueestraat 1. Openingstijden woensdag tot en met zondag van 1 tot 5. Echt een aanrader deze, deze ja, fototentoonstelling. Tentoonstelling. Echt een aanrader om daar te gaan kijken. Zeker als u die periode ook nog hebt meegemaakt van de bleekneusjes in Zandvoort. Nogmaals, openingstijden van woensdag tot en met uh, zondag van 1 tot 5. En de expositie begint op 10 augustus. Nou we horen het juist van Lex van de horen. Er is een kansje dat het uh, nog een beetje ging regenen. Maar ja, ik, inderdaad, ik zie een paar ja. regendruppels. Dat is precies wat hij verwacht had. Maar vanavond blijft het droog tijdens Jazz Behind the Beach. Dus gaan we gaan vanavond vanaf 6 uur allemaal lekker genieten. You've got a fine, round frame. And I wonder what your name could be. You look good to me. Cause all I can see is your body.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 Madonna and Mabel They are all fine as Mick and Sable You may not be class with the elite, baby I try. And you may not be hip to that jive Like they talk in the street Whoa, my, whoa, whoa, whoa, baby, yo You look like Venus done up and runs And I know I'm a clown Whenever you're around Because I'm crazy about I'm crazy about mad about I'm mad about That's about What about, about. Vraag me even af hè, is dat uh, Dash Valley vanmiddag al begonnen? Ik geloof het wel hè. He. Nou, hebben ze toch even een pakje regen te verduren denk ik. It's raining in the valley. It's raining in the valley, maar goed. Laat de print niet drukken, geniet gewoon van de lekkere muziek die daar uh, gaande is. En dat gaan wij vanavond in het centrum van Salford zeker ook doen tijdens Jazz Behind the Beach. Ja, terwijl u uh, genoot van dit nummer, wie waren dit uh, Rob? Dat was uh, Aretha Franklin uh, trouwens. Oké, okay, hartstikke goed. Hoe, zo min Nou, je houdt het goed bij, je blijft goed bij. Uh, ja, nee? ja, ja, ja. Je verliest geen afstand. Nou, we had, terwijl u daarnaar luisterde, hadden wij een discussie even over die watertoren. Nou, we wilden er nog één keer over hebben en dan houden we erover op hè. Daarna nooit meer. Want uh, hm. gisteren vorige week is dan dat, dat, dat beruchte doek is... Uh, is uh, af van de toren afgehaald. Uh, en dat is uh, in af, toen in alle vroegte gebeurd door een gespecialiseerd bedrijf. En die heeft de, de, de door velen als afzichtelijke bestempelde doek weggehaald. Uh, de watertoren die nog steeds veel emoties... Het blijkt wel dat die watertoren nog veel emoties oplevert uh, in het dorp. Want toen dat ding erop hing... Uh, links en rechts reacties en... en nou, het was, ze waren niet uit de lucht. Nou, het de zag er ook niet uit trouwens hoor. Het zag er ook niet, nog niet uit. Maar ik bedoel, die, die, die reclame, die man die die reclame stunt bedacht heeft... bedoel, heeft nog nooit zoveel aandacht gehad... Dat is waar. Daarom heb ik er ook wel moeite mee om erover te, over te praten. Maar in ieder geval, de Watertoren is weer in volle glorie zichtbaar. Nou, daar zijn we heel erg blij daar mee natuurlijk. Daar zijn we heel erg blij mee, ja. Oké, okay, en hoe lang blijft die nog staan? Oh nee, we zouden het er niet meer over hebben. Ik heb trouwens laatst foto's gezien van de binnenkant. Ja, ik ook. Yo, jeutje, jeutje, jeutje. duivelkerkhof. Nou, daar hebben we het verder niet over, hè. <laughs> nee, dat moet allemaal geheim blijven. Het ziet er echt allemaal spik en span uit aan de binnenkant. <laughs> ook de oude studio trouwens van CFM, hè? die zat daar onderin. Ja. In de kelder van de, van de watertoren. Daar hebben we heel veel jaren radio uh, vandaag gemaakt. En volgens mij staan er ook nog flessen die. Uh, ja, maar die, die staan niet in de Nee, die staan niet in de studio. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. We okay. waren drankloos daar dus. Oké. Okay. Dit is volgens mij uh, Street Life. Jawel, met de jazzy-uitvoering van, van de, de Crusaders. Samen met Randy Crawford. I still hang around steeds. lost. In Hear the long sound of music in the night. Nights are. On. then yes.